4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Bulgarije is een man veroordeeld tot 30 jaar cel... voor de moord op tv-journalist Victoria Marinova. Haar lichaam werd in oktober vorig jaar gevonden... langs de oever van de Donau, in haar woonplaats Roese. Ze was ook verkracht. De veroordeelde is een man van 21. Hij vluchtte na de moord naar Duitsland, maar werd al snel opgepakt en uitgeleverd. Volgens de Bulgaarse OM had de dader een seksueel motief. Eerder werd nog vermoed dat Marinova vanwege haar werk als journalist was gedood. In Sri Lanka is vannacht de noodtoestand ingegaan. Die geeft het leger en de politie meer ruimte om mensen op te pakken en vast te houden. Het is voor het eerst dat de noodtoestand geldt sinds tien jaar geleden de burgeroorlog in het land eindigde. Twee dagen na de aanslagen, die op eerste paasdag bijna 300 levens eisten, is er een dag van nationale rouw. Onder de slachtoffers zijn twaalf nationaliteiten, ook drie Nederlanders kwamen om het leven. Gisteren maakte de regering bekend dat de aanslagen het werk zijn van een lokale extremistische moslimgroepering, mogelijk met hulp vanuit het buitenland. Brunei verdedigt in een brief aan het Europees Parlement... de nieuwe sharia-wetgeving... die onder meer homoseks bestraft met steniging. In de brief vraagt het land begrip voor de wens... om traditionele familiewaarden in stand te houden. En verder zal het volgens Brunei niet zo snel tot steniging komen... omdat voor een veroordeling twee mannelijke getuigen nodig zijn... die er een hoge morele standaard op nahouden. In de Maas in het Limburgse Meers is een lichaam gevonden... Of er sprake is van een ongeluk of een misdrijf is nog onduidelijk, meldt de politie. Die had rond 7 uur gisteravond een melding gekregen... van mensen die in het water een lijk zagen drijven. Bij het politieonderzoek dat vervolgens werd ingesteld... is ook een politiehelikopter ingezet. Uiteindelijk werd het lijk gevonden. Over de identiteit is nog niets bekend. Het weer. Het is helder met minima rond 9 graden. Overdag is het zonnig met sluierwolken. De maxima liggen tussen 19 graden op de Wadden en rond 24 in het zuiden.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 while turning the crossfader off Bye. Trish. Truth.